10 uur in ons met het NMS journaal. Het winkelbedrijf Macintosh Retail Group sluit ruim 110 winkels, waarvan 80 in Nederland. Het moederbedrijf van onder meer de schoenenzaken Dolcis, Capino en Manfield. En de woonketen Quantum heeft in Nederland bijna 600 filialen. Macintosh heeft last van het feit dat steeds meer mensen via het internet kopen. Het is de bedoeling dat de winkels binnen drie jaar dicht zijn. Volgens het concern zijn de gevolgen voor het personeel minimaal. Voor het overgrote deel verdwijnen de banen via natuurlijk verloop.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 Ook zijn er duizend Afrikaanse militairen uit landen als Togo, Benin, Niger, Nigeria en Tjaat. De brandweer heeft vanmiddag een ijszeiler bij Grauw uit een wak gehaald. De man stond ruim een half uur tot aan zijn middel in het koude water van de weide E... voordat hij door duikers van de brandweer kon worden gered. De ijszeiler ligt met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis in Leeuwarden. Op de Veluwe zijn door de gladheid tientallen verkeersongelukken gebeurd. Zo geleden op de A28 veel automobilisten van de weg. Voor zover bekend is er vooral blikschade. Volgens Rijkswaterstaat concentreert de overlast zich verder vooral in het noorden van het land. Daar kan tot in de nacht nog een paar centimeter sneeuw vallen. En in het noorden en Noord-Holland is er kans op gladheid door ijsel. Op de A7 van Purmerend naar het noorden geldt door die ijzer tijdelijk een lagere maximumsnelheid. Het weer, in het noordoosten nog wat sneeuw, later wordt het droger. In Limburg kan vannacht nog wat sneeuw vallen, minimaal tussen min 2 en min 7. Morgen overwegend bewolkt plaatselijk wat sneeuw met temperaturen rond het vriespunt tot min 3. En de dagen daarna aanhoudend koud met in de nacht een toenemende kans op strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. A en verkeersinformatie. In het noordoosten van het land is het plaatselijk glad door uh, versgevallen sneeuw of door stuifsneeuw. En elders in het land zijn vooral lokale wegen af en toe nog glad door sneeuwresten of bevriezing. Hé hey, Lievert, er staat een hele enge man voor raam naar binnen te gluren. Wat? Oh ja, dat is echt van verderop.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Goedenavond, Erik Pieters ging vandaag heel diep door het stof. De PSV bood zijn excuses aan voor zijn gedrag rond de wedstrijd tegen Pex Zwolle. Waarbij hij zich afreageerde op een ruit in het stadion. Ik kon gewoon mijn excuses maken, nogmaals, Na PSV, naar PSV supporters, Nou, eigenlijk iedereen... Binnen- en buiten het voetbal. In Zwolle kijken ze heel anders aan tegen het afgelopen voetbalweekend. De verrassende overwinning op PSV had voor een goede stemming gezorgd. Euforisch zelfs. Trainer Art Langer blijft ervan genieten. Uh, het is altijd zo dat als je wint, dan wordt het sowieso prettig wakker worden. Maar in dit geval uh, besef je ook meteen van zo. Dit was al uh, vrij bijzonder. In Melbourne gaan de favorieten bij de Australian open helemaal volgens plan richting finale. En daarbij natuurlijk ook weer Roger Federer. De Zwitser heeft het aan zijn zin Down Under en dat merk je aan zijn spel, maar ook bij de persconferenties. Zelfs de baljongens kregen complimenten. These guys catch the ball better than almost any ball boys and girls out there, you know. So you can play with them and I hope they like it. I like, I love it and the crowds seem to get into it. So. Straks met Marcelo Mesker kijken we terug op de dag in Melbourne en via de EK-shortweek blikken we vooruit op de Olympische Winterspelen van volgend jaar. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Maar eerst Wesley Sneijder. Hij verhuilt Inter voor Galatasaray. De aanvoerder van Oranje kwam vandaag aan in Istanbul... en tekent morgen een contract voor 3,5 jaar bij de Turkse koploper. Bram van Meulen volgde Sneijder vandaag op de voet... vanaf het moment dat hij ook voet zette op Turkse bodem. Bram, goedenavond. Goedenavond. Hoe zou je de aankomst van Sneijder willen omschrijven? Ja, het was een gekke huis. Uh, uh, hij kwam aan uh, op een uh, klein vliegveldje... waar alleen hele belangrijke zakenmensen en mensen met heel veel geld kunnen landen. Daar stond... Ik, schat zo een man of duizend, uh, allemaal natuurlijk in het uh, rood en geel van Galatasaray, te wachten op hem, uh, te hopen op hem. Uh, ik, ik stond te kijken van hoe snel de marketeers uh, hebben gereageerd op zijn komst. Er waren al sjaaltjes met Wesley Sneijder erop, er was al een shirt, uh, nummer 14 stond erop gedrukt en ook de verslaggevers daar wisten te melden dat dat toch wel het nummer van Johan Cruijff was. Dus ze kennen hun klassiekers. Het was een, uh, een uitzinnige menigte. Galatasaray voelt zich zeer vereerd met de komst van de Hollanders. En had Sneijder zelf nog een beetje oog voor de fans? Nee, want wij stonden daar even geduldig te wachten met de verzamelde pers. Uh, bij de hoofdingang moet je je voorstellen. Dus daar stonden de camera's links en rechts opgesteld voor dat moment dat hij daar naar buiten zou lopen. Vervolgens ging die. Via de zijuitgang verliet hij het vliegveld en ja, doken de fans erachteraan. Maar dat was eigenlijk uh, een, een hopeloze toestand. Um, uh, ja, het, een beetje teleurgesteld toch wel al die fans die daar stonden. Maar die zouden dan morgen uh, hun moment moeten krijgen als de officiële presentatie er is. Uh, mijn Turkse camera wist te melden dat het zo wel vaker gaat. Zeker bij Galatasaray, wat toch een beetje een elitaire club uh, uh, wordt gezien hier in, in Turkije.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 Nou ja, dat uh, Galatasaray in elk geval niet wil onderdoen... voor de grote rivaal feyenoord uh, die natuurlijk Dirk Kuyt uh, heeft aangetrokken. Ze hopen met Sneijder het kampioenschap uh, te winnen. Aanstaande zaterdag is er meteen al een grote test... Uh, wedstrijd tegen Bersiktas. Als morgen de papieren worden getekend dan gaat Snyder daar aan, aan meedoen. Maar ik vond het toch wel... Uh, uh, eigenlijk sympathiek uh, interview... omdat hij zelf aangeeft... Uh, dat Galatasaray zeker niet te min is voor hem. Hij heeft een aantal hele moeilijke maanden... achter de rug gehad bij Inter... waar, waar, waar hij eigenlijk alleen maar op de bank zat... en niet meer mocht spelen. Ik had het idee ook dat hij uh, ja, zich daar toch beledigd door voelde... en door deze... ...transfer naar Galatasaray toch een, de hoop heeft dat hij een, een doorstart kan maken. En ja, hij is in een heel groot voetballand terechtgekomen. Het is alleen zo dat de Turkse clubs de afgelopen tijd niet zo heel veel hebben laten zien op het Europese toneel. Ja, jij, jij noemde al even uh, Fenerbahce, Beziktas, de komende tegenstander. Uh, hoe wordt er elders in Turkije gereageerd op deze transfer? Ja, het was uh, vanochtend. De kranten stonden ermee vol. Iedereen uh, had het op de voorpagina zo'n beetje. Uh, Snijder uh, alleen, Snijder met uh, Jolante, mijn krantenverkoper. Uh, keek zeer geïnteresseerd naar de foto van uh, zijn vrouw. Is, is dat zijn vrouw? Nou, dat heeft hij goed gedaan. Dus daar zal uh, ook de roddelpers hier wel, uh, wel raad mee weten in de, in de komende maanden. Uh, de transfer van de eeuw wordt die hier genoemd. Uh, de sportkrant Fanatiek heeft beloofd dat ze nu de komende dagen iedere dag... een pagina grote foto van Sneijder zullen brengen... zodat je die als voetbalfan op je ka slaapkamer kan hangen. Dus dit is wel heel erg groot nieuws in Turkije, hoor. En Bram, we zijn Nederlanders. Zijn er nog details over de deal naar buiten gebracht? Vraagprijs, salaris, blauwe M&M's? <laughs> nou, het heeft, het heeft ze, de transfer zelf 7,5 miljoen euro gekost. Uh, hij zal tekenen als alles goed gaat morgen voor 3,5 jaar... En voor de rest moeten over de details, begreep ik vanavond met de mensen om Snijder heen, morgenochtend gewoon nog worden onderhandeld. Dat zal in alle vroegte gaan gebeuren dat moet ook snel gebeuren, want vervolgens moet die aan de pers worden gepresenteerd in de club en bij het stadion van Galatasaray zelf. Dus de puntjes staan nog niet op de i, maar dat moet dan morgen gebeuren. Dankjewel, Bram van Meulen. En we gaan nog even sportief door over Turkije, over de Turkse competitie. En dat doen we met Pierre van Hoordonk, oud-speler van Fenerbahce. Hij was ook assistent-trainer in Turkije. Pierre, goedenavond. Goedenavond. Hoe sterk is de Turkse competitie? Nou, het is, het is geen uh, Premier League of uh, Primera Division. Het uh, is een competitie ja, die je een beetje kan vergelijken eigenlijk, uh, met de Nederlandse competitie. Alleen die qua gemiddelde leeftijd uh, een stuk hoger ligt. Ja, en, en pas Snijder in die competitie, vind jij? Nou, ik denk goede goede voetballers, zoals uh, Snijder is, die, die passen overal. En wat dat betreft, uh, ja, dat vrees ik niet uh, dat hij het voetje niet aan zou kunnen Maar wat, wat, wat is zijn grootste valkuil? Nou ja, de, de druk. Ik denk uiteindelijk toch dat het, uh, dat, ja, het is een land van, van emoties. En, en ja, hij is binnengehaald uh, als, ja... De grote sterren van het Turkse voetbal vanaf, vanaf nu. En ja, dat, dat, dat brengt een hele heel hoge druk met zich mee... die hij op het veld zal voelen, maar ook daarbuiten. En, ja, dat, dat, ondanks het feit dat hij eh, altijd eh, een populair speler is geweest... bij de club waar hij gezeten heeft... denk ik dat het toch eh, nergens zo, eh, ja, zo hectisch zal zijn als, eh, als in Istanbul Ja, dat aanpassen, dat Turks leren waar het net even over ging... Wordt het ook verwacht van de buitenlanders in de Turks competitie? Nou, toen ik speelde eh, niet. Uh, maar ja, wat ik van, van, uh, van kuit begreep, was dat uh, de buitenlanders in ieder geval bij vele buiten nu wel allemaal uh, verplicht Turkse uh, les uh, moesten volgen. Ja, en eigenlijk is dat ook uh, niet meer dan normaal. Nou, dat kuit er speelt, uh, is aanvoerder van oranje, nu dan de aanvoerder van oranje. Uh, daar in Turkije zegt dat iets? Nou... Ik denk wel dat het wel wat zegt dat uh, de, de mogelijkheden die er in Turkije zijn... dat die in ieder geval uh, groot genoeg zijn om, om zulke spelers uh, naar Turkije toe te halen. Ja, en, en Galatasaray, nu zijn ze in de Champions League ook weer verder... Spelen tegen Schalke in de volgende ronde. Um, is het daarna echt een club die straks misschien Europees... wel eens voor een verrassing zou kunnen gaan zorgen? Ja, kijk, het is, het is uh, wel de tweede club van, uh, van Turkije... Ja, Zeg ik met een glimlach, natuurlijk. Ja, jij gaat natuurlijk voor <laughs> verder batsen, natuurlijk. Maar uh, het is. Uh, ja, zij, zij hebben uh, vinstig geloofd tegen Zelke. Al zal Zelke er uh, ook zo over denken. Maar ja, uh, in de actiefinales, ja, Je weet je, je het nooit als je een beetje mazzel hebt. En, en laten we eerlijk wezen: uh, met Snijder in je gelederen. Uh, ben je toch veel sterker 100. Nou, Zaterdag thuis tegen de nummer 2 Beziktas. Het is wel een mooi begin van Snijderen. Ja, dat, dat zijn de wedstrijden, de derbies. En uh, daar uh, ligt sowieso wel veel druk op. Nou, ja, als je daar zo'n zo'n wedstrijdje debute uh, uh, mag en kan maken, dan uh, kan je gelijk even wat weggeven. Ja, dan, nog even persoonlijk. Wat dacht jij toen je voor de eerste keer hoorde dat Sneijder wel eens naar Galatasaray zou kunnen gaan? Toen dacht ik van, nou, dat is weer een uh, uh, een, een roddel uh, uit vanuit de turkse media. En dus ongeloof bij jou. Nou, ik, ja, ik, had, ik had niet zoiets van, uh, nou, dat, dat gaat gebeuren. Nou ja, het, het is uiteindelijk gebeurd. Misschien wel tot uh, ieders verrassing. Morgen gaat hij tekenen voor 3,5 jaar bij Galatasaray, Wesley Sneijder. Pierre van Oordonk, dankjewel. Ja, graag gedaan. Sharp en de Magnetic Zeros en Home. Hij was bijna het hele weekend het gesprek van de dag. Toen zelfs bij de klassieker het glas van de arena brak, ging zijn naam rond: Erik Pieters. De verdediger van PSV liep vrijdagavond in de wedstrijd tegen Pex tegen een rode kaart op. En vervolgens reageerde hij zijn frustratie af op een ruit in de catacombe van het stadion. Het leverde Pieters niet alleen een zware verwonding op aan de arm, maar ook een gevoel van schaamte. Vandaag kwam een publieke spijtbetuiging. Bij deze wil ik terugkomen op incident van. Vrijdagavond tijdens mijn rode kaart PSV volle. Um, daarbij komt dat ik dik een jaar lang hard heb gewikkeld om terug te komen van, een, uh, van twee blessures. Um, EK heb moeten missen. Um, een zware periode heb gehad. Um, eindelijk wil het veld hebben mogen staan. Um, naar steun van alles en iedereen. Um, en dan krijg ik een rode kaart. En vanaf dat moment krijg ik gewoon een zware blackout. Heb ik in mijn handelen en verbaal heb ik niet goed gehandeld. Waar ik nu enorme spijt van heb. Van Bommel even, Benson van achteraan gepakt door Pieters en die gaat op de bom. En het is zelfs een rode kaart voor Erik Pieters. Schaam je je? Ja omdat ook een miljoen mensen, ook kinderen tot 16, hebben dat gezien. Het bloed, het glas. Waar kwam dat blackout nou vandaan, denk je? Ben je geschrokken van jezelf? Ja, ik ben heel erg geschrokken van mezelf. Uh, wat ik al aangeef, dat ik uh, pas um, een dag later, eigenlijk zaterdag, pas besefte wat er allemaal is gebeurd. Echt goed besefte dat het is gebeurd. Uh, op het moment dat ik de rode kaart kreeg, was ik voor mij toen nog rustig. Tenminste, dat idee had ik dan.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 Zou je zelf de gepaste straf vinden? Uh, dat, om eer te zijn uh, zit ik daar totaal nu niet op te denken. Ik denk dat elke straf uh, gepast is die vanuit de club komt en KVB komt. Um, en daarbij uh, natuurlijk in, uh, in, in goed overleg natuurlijk dat ik dat doe. Uh, ik heb net uh, de jongens gesproken. Uh, zelf verhaal verteld. Mijn excuses aangeboden. Ook voor iedereen die ik uh, natuurlijk heb laten schrikken buiten... Mijn uh, collega's, vrienden, uh, fans, uh, mensen buiten de wereld, familie, uh, voor mijn gedrag. En PSV is inmiddels door zowel, of Pieters is door zowel zijn club PSV als de KVB bestraft voor zijn gedrag. De voetbalbond schorste de verdediger voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Het voorval met Pieters was een van de weinige incidenten van het afgelopen weekend. Er werd uh, voor het eerst deze competitieronde gespeeld onder de nieuwe KVB richtlijn En men spreekt van een mooi resultaat. Die richtlijnen werden vorige maand opgesteld... na overleg met de clubs en de scheidsrechters. Aanleiding waren de gewelddadigheden in het amateurvoetbal... met als dieptepunt de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De nieuwe richtlijnen moeten voetballers beter bewust maken... van hun voorbeeldfunctie. Competitiemanager Gijs de Jong was tevreden over het afgelopen weekend. Laat uh, helder zijn, we hebben wel een aantal verbeteringen gezien. Er waren ook een aantal aandachtspunten, maar over de algehele linie... zowel de ronde voor de kerst als nu, zien we nadrukkelijk uh, een verbetering. En wat is die verbetering dan?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 Ja, dat is toch een risico voor je club. Ja. Nou, zijn er spelers of ex-spelers van PSV die hebben aangegeven: hé, hey, die jongen wordt al zo geplaagd in dit geval, heeft er al zoveel last van, we moeten hem nu steunen. Ruud van Nistelrooy heeft dat getwitterd bijvoorbeeld. Dat zou dan misschien ook niet moeten gebeuren. Had ik nog niet gezien, uh, ja ik, ik snap wel in, in de zin dat uh, de sympathie is, en zeker voor zijn letsel. Desalniettemin is dit echt het gedrag wat we niet willen zien.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 Ja, en, en, en ik denk dat mensen zich ook moeten realiseren. Volgens mij uh, ik kan me herinneren uit het technisch platform in het verleden dat onze oude bondscoach Bert van Mouwenk dat aangaf. gaf: dat hij altijd zoveel mogelijk de spelers Van Let nou niet op de beslissingen, probeer je nu echt te concentreren op de wedstrijd. Want dan kun je energie ook in die wedstrijd steken. En alles wat je aan de arbitrage verliest, uh, ja, dat is uh, toch vrij zinloos. Was een mooi weekend en het komend weekend nog mooier. Daar gaan wij vanuit. Ja, de competitiemanager Grijs de Jong van de KNVB... in gesprek met Joris van der Kerkhoff. Zo alles over de Australian Open.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 De tijd van de beenwarmers, de Walkman met cassettebandjes en het Pac-Man. Stylecounsel uit 1986 en have you, have you Ever Had It Blue. Afgelopen nacht zijn de laatste vier ronde partijen afgewerkt op de Australian Open. En bij de mannen zitten alle favorieten op Juan Martín del Potro na... nog in het toernooi bij de kwartfinales. Marcelo Mesker, goedenavond. Goedenavond. Roger Federer, daar moeten we het eerst maar eens even over hebben. Hij is bezig aan een geweldige opmars richting de finale. Afgelopen nacht won hij nog van het aanstormende Canadese talent Milos Ranic... Hoe goed is Federer dit toernooi? Ja, erg goed. Um, hij blijft me verbazen. Um, hij heeft in dit toernooi toch echt geen makkelijke lo loting, hoor. Uh, tweede ronde, David Denko, voormalig nummer drie van de wereld. Derde ronde, die Bernard Tomic, die uh, heel veel zelfvertrouwen had... En, en voor eigen publiek speelt. Nu weer Raunitsch, levensgevaarlijk, met een service. Uh, een van de hardste services in het circuit. Hij sloeg er vandaag een van 233 kilometer per uur. Maar Federer verliest geen set, hij verliest zelfs geen service game. En vannacht tegen, of vanochtend vroeg onze tijd tegen deze Raunitsch... Um, kreeg hij zelfs geen breakpoint tegen. Dus ja, je kan niet anders constateren dat de 31-jarige Federer... die ja, vorig jaar een geweldige comeback maakte... weer nummer één van de wereld werd, weer wimmelde en op zijn naam schreef... Ja, dat hij nog steeds heel erg goed is en top en topfit op dit moment in Melbourne is. Nou het wordt het leuk voor de Fransman Wilfried Tsonga, hè? in de kwartfinale zijn tegenstander. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer geen makkelijke loting, niet voor Federer, maar allerminst voor Tsonga. Maar aan de andere kant ook Tsonga heeft wel eens van Federer gewonnen en ook nota bene op, uh, op Wimbledon. Dus um, het is wel iemand die kwaliteiten heeft die heel gevaarlijk en heel lastig kan zijn voor Federer. Maar ja, dat zeiden we ook van Raonic en. Ja, ach, misschien kon Tom ik wel een setje winnen. David Denko was toch ook goed in vorm. Maar ja, ze zijn gewoon weggeveegd. Tsonga ja, zal weer een stapje dichterbij komen. Maar ja, of het goed genoeg is, ik weet het niet. Tsonga, die trouwens wel een beetje door het toernooi sluipt. Hoor. Je hoort hem niet zoveel. Dat is vaak een goed teken. Hij is lekker een beetje in de schaduw van de toppers. Won vandaag eh, toch weer makkelijke vier setjes van landgenoot Gasquet. Heeft alles in de finale gestaan van de Australian Open. Geweldige atleet. Big serve. Eh, kan heel aanvallend tennissen. Dus hij heeft zeker wapens om Federer pijn te doen. Ja, als je die kant van het schema bekijkt... dan zou Federer inderdaad wel de favoriet zijn. De andere kant mogen Djokovic en Murray het gaan uitmaken. Maar ja, iets geks zit er ook weer niet aan te komen, hè? Qua jonge tennissers bedoel je, nou nee, inderdaad, um, de uh, Big Three hè, op dit moment, want Nadal is er niet bij, de Big Four, lijken toch steeds meer afstand te nemen van de subtoppers. We dachten even dat Del Potro nog ja, toch de enige speler was die een beetje in de buurt kon komen. Dan hebben we natuurlijk David Ferrer, die vorig jaar zo'n geweldig jaar heeft gehaald, halve finales heeft gehaald van Grand Slam, zeven toernooien heeft gewonnen. Maar ja, niet verder komt en niet zo'n Grand Slam finale kan halen of kan winnen. Dus het blijft toch gaan, de grote wedstrijd tussen Djokovic, tussen Feder en Murray. En. Ja, ik geloof ook, ik ben er bijna van overtuigd... dat de winnaar van dit jaar's Australian Open... toch uit een van deze drie jongens komt. Dan, dan toch nog even over die aanstomende talenten waar jij het over had. Uh, Raunich, uh, Bernard Tomic, die voor, voor eigen publiek speelt... en zoveel zelfvertrouwen had getankt voor dit toernooi. Dan heb je nog Harrison, Dimitrov. Gaan zij de stap maken? Zijn dat echt potentiële toppers allemaal? Ja, eh, Raunic is al een, een potentiële topper. Hij staat al dertien in de wereld, dus die is er het dichtstbij. Uh, een Harrison uit Amerika, twintig jaar. Nou, hij staat rond de zestig. Um, duurt lang voordat ze die stap maken. Dimitrov, de Bulgaar, stond onlangs nog in de finale van um, uh, Brisbane. verloor op het nippertje van Murray. Goed, goed talent, een beetje kleine federer, hè, zo kun je hem noemen. Ook mooie, enkelhandige backhand, speelt een beetje hetzelfde. Uh, staat in die top 50. Ja, is er dichtbij, maar ze zijn net niet goed genoeg. Uh, Tomek, 20 jaar, 43 op de wereldranglijst, uh, heel, heel sterk. Ja, ik denk toch dat van uh, die vier, nou Raunitsch is dan het vers... maar ook een Tomek, die gaat vast en zeker naar die top 10 toe. Dimitrov heeft het in zich, een Harrison, nou, top 20 zeker. Maar het blijkt dus, dus dat bij de mannen het tennis zo fysiek is... Um, dat ja, met die jonge lichamen zo 20, 19, 21 jaar... hebben ze toch nog wat meer tijd nodig om echt die aansluiting te vinden. Dus ta talenten zijn er. Alleen dat laatste stapje blijkt toch het moeilijkste te zijn. Dan even naar het vrouwtoernooi. En laten we ook maar meteen aftrappen met, met die jonge generatie. Dan praat je vooral over Amerikaanse dames? Ja, die Amerikaanse uh, vrouwen, die jonge generatie, doen het heel goed. Er staan tien vrouwen bij de top 100. Uh, samen met uh, de Russen zijn zij uh, zeg maar het sterkste uh, tennisland... wat dat betreft in de top 100. Uh, voorbeeld daarvan is dan die Sloane Stephens. Die is pas 19 jaar. Die staat nu voor het eerst in de kwartfinale van een Grand Slam. Notabene tegen haar grote idool moet ze uh, gaan spelen, Serena Williams. Ja, en die Sloane Stephens, maar ook een Madison Keys die pas um, 18 jaar is... Uh, Mac Hampton, die dit toernooi een setje won van Azarenka. Allemaal jonge tennisters die elkaar weer opzwepen tot grotere hoogte... En Komt echt een goede generatie aan. Of het een nieuwe Serena Williams wordt, ja, dat is natuurlijk exceptioneel. Maar ik moet zeggen, die Sloan Steven, uh, Stevens, Madison Keys, die uh, ligt daar hier uh, al uit. Maar ja, toch derde ronde gehaald als je 17, 18 bent. Dus helemaal niet verkeerd. En daar komt een geweldige generatie aan. Die Stevens trouwens, geweldige atleten ook, net als de Williams zusjes. Dochter van een, een, een, een American football, een running back. Vader die heeft ze eigenlijk nooit gekend, maar een paar jaar terug leerden ze hem opnieuw kennen. Hij had het gezin verlaten. Maar ja, toen ging hij weer dood door een ongeluk. Uh, ze had een stiefvader. Uh, die vader is overleden. Dus er zit een heel tragisch verhaal aan. Dus het meisje is 19 jaar, heeft veel meegemaakt. Sterke familieband, gelooft uh, heilig ook in, in God. Uh, heeft haar talenten. En, en ja, het, is, het is een prachtig, prachtige meid, ook voor het vrouwentennis om erbij te hebben. Een karakter, dus um, ja, dat kunnen we wel gebruiken. Ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen tegen Serena Williams. Haar eerste kwartfinale van een Grand Slam. Dus om... die jonkies komen er ook bij de vrouwen aan. Dan wil ik het nog heel even hebben over de Nederlanders. Uh, niet erg succesvol in het enkelspel. Uh, nu in het dubbelspel gaat het wat beter. Met Haase en Zeisling staan nu in de kwartfinale. Hoe belangrijk is het nou om te dubbelen? Ja, kijk, dubbel wordt over het algemeen natuurlijk niet zo serieus genomen. Zeker niet door de buitenwacht. Door de spelers nog wel, want het is toch. Ja, het is ook extra geld wat je kan verdienen, extra wedstrijdritme. Um, onze jongens, Haze en Seisling, verliezen dan uh, hier in Melbourne de eerste ronde. Ja, een beetje rotgevoel. Niet lekker weer in de eerste ronde, negatieve pers. En ineens staan ze kwartfinale dubbel. En ja, dan sluit je zo'n toernooi toch heel anders af, veel positiever. Bovendien is het voor de ontwikkeling van hun spel, denk ik, erg goed. Want ja, je oefent je service volley, continu, je returns... Um, uh, het samenspel, het reageren, instinctief tennissen. Belangrijke onderdelen die je ook weer in het enkelspel kunt uh, gebruiken... Plus het feit dat je ook, ja, zeker in een Grand Slam... zo'n kwart finale, je speelt op grote banen, veel publiek. Het is toch wel weer een hele belangrijke ervaring. Dus zeker omdat ze met elkaar spelen en met elkaar optrekken... en dat in de toekomst denk ik ook veel vaker zullen doen... want ze staan ongeveer gelijk op die ranglijst. Zo 60-70, 50-60-70. Nou, dan speel je dezelfde toernooien... Kom je er ook in, in die, in die dubbeltoernooien, heb je een ranking. Dus ik denk dat het heel, heel positief is voor hen... Om, om steeds vaker te gaan dubbelen en hopelijk ook goede resultaten te halen. En wie weet, het kwartfinale hoeft geen eindstation te zijn. Want ze spelen tegen Verdasco en Marrero. Spaans koppel, wel geplaatst als elfde. Maar ja, is toch wat anders dan de Bryants... of tegen een Stepanek of een Pijs die eerder verloren. Dus op zich nogal een goede loting ook. Mooiste partij, komende nacht, djokovic Berg. Ja, ik ben benieuwd hoe uh, Djokovic uh, terugkomt na die uh, vijf uur durende partij tegen Favrinka. Want hij zal aan de bak moeten tegen Thomas Berdi. die uh, nog geen set heeft verloren en uh, bijzonder goed in vorm steekt. We kijken er naar uit. Marcelo Mesker, dankjewel. Zometeen, wat doet Finedy George bij Pek Zwolle? En Rusland wil volgend jaar in Sochi bij Shortrack scoren met nep-Russen. Dit is Tom van Peperstrapen op Radio 1. It's a shame. The way you mess around with your man. It's a shame. The way you hurt me. It's a shame. The way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone. Waiting for your call when you don't call.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 you won't appreciate 1970, de Detroit Spinners en It's a Shame. Spraken we eerder in deze uitzending al uitgebreid over de kwestie Erik Pieters... maar vrijdagavond was natuurlijk ook de avond van Pek Zwolle. Iets wat 30 jaar lang niet lukte, lukte dit keer wel. Pek versloeg in Eindhoven koploper PSV. Matthijs Westraten ging kijken hoeveel feestvreugde er nog over was in Zwolle. De kopjes stonden allemaal op mooi weer vanmorgen in Zwolle. In nuchter. nuchter. Ja, weer nuchtig. Niet dronken geweest hoor. Misschien uh, van euforie, maar niet van alcohol. Trainer Art Langeler is weer op aarde. Met de beide benen op de grond kijkt hij terug naar afgelopen vrijdag. Nou, het is altijd zo dat als je wint, dan wordt het sowieso prettig wakker worden. Maar in dit geval uh, besef je ook meteen van zo, dit was al uh, vrij bijzonder. Het rare is een beetje dat je tijdens die wedstrijd uh, eigenlijk steeds gevoel had van... Nee, uh, het is gelijkwaardig en we kunnen mee. We hebben wel vaak gehad dat we dan alsnog aan de verkeerde kant van de score op bleven. Maar uh, dat was een gelukkig een keer andersom. Er zijn uh, stemmen die zeggen ja, PSV was zo slecht. Andere stemmen zeggen Zwolle was zo goed. Ligt de uh, waarheid in het midden? Uh, uiteraard maar. Uh, het is niet, uh, geen toeval dat uh, een stuk of acht trainers uh, waar we nu ges tegen gespeeld hebben zeggen van dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen na die tijd. Dat betekent dat wij ook iets goed doen. En dat lijkt een terechte conclusie. Pek Zwolle is op stoom. De ploeg staat 13e en dus in de veilige zone. En dat is het doel, al dus technisch directeur Gerard Nijkamp. We zijn uh, op de weg met elkaar om, uh, om uh, voor eredivisie behoud te gaan. En daarin uh, moeten we nog uh, behoorlijk wat hobbels nemen. En uh, ja, uitwinnen bij PSV is absoluut uh, grandioos. En daar zijn we ook heel blij om geweest. En daar hebben we zeker nog wel een, een, een biertje om gedronken. Maar uh, ja, nu moeten we weer de focus hebben op, op zaterdag. Want dan wacht de volgende hobbel, Heerenveen. Maar Langele wilde blik dus weer vooruit. En dat deed hij vanochtend met zijn ploeg in een spierwit IJsseldelta stadion. En daar zat een wel heel bijzondere toeschouwer, Philippi George. Hoe gaat you Ik I'm oké, okay. I'm good. I'm good. It's a little bit cold, but um, <laughs> it's is uh, snowing. Maar ik denk ik doe goed. Wat are je hier in Solen? Um, of course. We um, have to do the stage lijn en. Dat is wat ik doe. Finidi, jonge jongen, Goal, de goalzet van Finidi George. Wat een schoonheid! Finidi George is dus in zwolle om stage te lopen. Hij volgt een trainerscursus in Zeist en is voor de praktijk nu in Zolle beland. Naar tevredenheid van de technisch directeur Gerard Nijkamp. Het verzoek was daar om, uh, of hij hier zijn stage kon lopen. Ja, we, we zijn een, een open club, transparant, um, uh, kijk in de keuken. Niet alleen maar bij een elftal, maar in de, in de volle breedte van het, uh, van het woord. Dus hij gaat bij het eerste lopen, hij gaat bij het team lopen en ook bij de jeugd. Ja, Kennedy George, een enorme grootheid. Wat is het belang? voor de club, dat zo iemand hier rondloopt. Nou goed, kijk, het belang is uh, het moment dat uh, dat soort spelers... Hè, dat, dat hebben we ook elke dag, merken we dat met, uh, met types als Jaap Stam... dat die vanuit hun ervaring, uh, datgene wat ze hebben meegemaakt... Uh, een prima rolmodel zijn voor onze eigen uh, spelers ook. Dus dat houdt in dat ze... Uh, zij hebben eigenlijk een half woord, uh, is eigenlijk genoeg om spelers te laten realiseren waar het om gaat. Nou, Jaap doet dat vanuit zijn verdedigende, uh, het verdedigende perspectief. En Vinidi kan er natuurlijk in aanvallend opzicht uh, onze buitenspelers uh, uh, van adviezen uh, voorzien. Why did you choose for scholar? Um, where, where should I go to? Ajax? Um, in, in Ajax, ja, yeah, they have Nordin Wolters. In Ajax already. And he is doing the calls as well. So, uh, ik denk, dat they have to arrange it. I didn't do it. KVB had het arrange it. Uh, en yeah, ja, they put me hier ja, uh, yeah, I is have any option. het lijkt logisch om te veronderstellen dat Finidi nu liever bij Ajax had gestaan. Maar daar is de plek al gevuld. En dus kwam Finidi op voorspraak van de KVB in Zwolle terecht. Laatste vraag. Ben je er al uit? Nee, nee. nee. Op het moment dat ik iets uh, heb of iets ga doen dan. Uh komt dat van zo van Ja, want er speelt nog een andere kwestie bij de Blauwvingers. De opvolging van de na dit seizoen vertrekkende... Art Langeler en Jaap Stam. Een kwestie voor de technisch directeur. De meest genoemde naam? Ron Jans. Ron Jans staat op die lijst. Ja. Staat hij op nummer 1 ook? Nou ja, goed, de, de, of die nummer 1 of nummer 2. Kijk, we hebben drie mensen uh, op die lijst staan. Daar gaan we de gesprekken mee aan. En dan komen we op één uh, uit. Maar één van, uh, van die trainercoaches... Uh, is in onze beleving de, tra de nieuwe trainercoach voor Pek Zwolle volgens het seizoen. Betekent dat ook echt dat de gesprekken al gaande zijn? Ja. ja. En ze staan er ook alle drie in principe open voor? We, we, we zitten aan tafel. Ja. Dus dan, dan, uh, dan kunnen we zeggen dat, uh, dat de trainercoach die dan aan uh, tafel zit... open staat om zich te verbinden aan uh, Pek Zwolle. Ja. Die andere twee namen ga je niet zeggen, hè? Die ga ik jou niet zeggen. Nog altijd een beetje feest daar in Zwolle. Zaterdag speelt de ploeg tegen Eeroveen. Een ploeg die op gelijke hoogte staat met Pek nog ruim een jaar te gaan tot de Olympische Winterspelen in Sochi... en er is de Russen veel aangelegen om straks voor eigen publiek veel medailles te winnen. Zo ook in het Short Track. Tijdens het EK afgelopen weekend in Malmö werd duidelijk... op welke manier Rusland tot successen wil komen. En dat heeft vooral te maken met een goed gevulde portemonnee. Een reportage van Edwin Cornelissen. 25 landen deden ermee aan het EK shorttrack, maar bij de mannen leek het met name een strijd tussen twee grootmachten. Nederland... En Rusland. Nou ja, Rusland om met bondscoach Jeroen onder te spreken. Ja, de Foprussen noemen we ze een beetje uh, gekscherend, maar. Uh... Want de ploeg bestaat vooral uit importrussen. Aan Yun Su, het track fenomeen uit Zuid-Korea. Drie keer goud bij de Spelen van Turijn. Vier wereldtitels op rij. Daarna is hij wat afgegleden. Die aan, tegenwoordig ook wel bekend als Victor Aan, is voor veel geld voor Rusland gaan rijden. Net als de Oekraïnse topper Grigorev. Wilf Riley, de technisch directeur bij de Nederlandse Bond. Wat moet je daar nou van vinden, van die importrussen? Ze hebben, ja, het is een aanname tot een zekere hoogte. Heel veel geld ingestopt. Paspoort, visums, noem maar allemaal op. Eh, dure coaches uit eh, Canada gehaald. Dat zie je ook in de voetballerij. Ik bedoel, hoeveel eh, eh, grote eh, voetbalsuccesvol ploegen zijn bij elkaar gekocht, maar toch niet succesvol zijn? Want het moet wel een... Een, een chemie en het moet wel een team zijn. En bijvoorbeeld de AM, die heeft hier zijn eigen coach uit Korea. Ik denk dat onderling, als de rijders met elkaar rijden, in hoever houden ze daadwerkelijk onbewust rekening met elkaar? En dat is het risico als je allemaal van die importrussen hebt? Nou, dat is zeker de, de risico, maar ook natuurlijk, je hebt ook te maken met uh, de coaching. En, en, uh, want die hebben ook verschillende het Thuis zijn in, aan het trainen. Van de ene coach zegt: Nou, vandaag wil ik een sprinttraining doen. En de andere zegt: Nou, ik wil een duurtraining doen. Dus er moet heel veel overleg en heel veel afgestemd op elkaar worden. Op, zich, op zichzelf is dat niet erg, maar het vraagt nog. De, de, de, het extra aandacht en de energie daarvan. Je kan daar praktisch gezien. Dus je vraagtekens bij zetten. Bij het importeren van Russen. En dan is er ook nog de morele kant. Is het wel chic om op die manier succes te kopen? Shinky Knecht is duidelijk in zijn oordeel. Als het gaat om de Russische ploeg. Wij zijn echt Nederlanders, hun zijn neppers. Ja, hun zijn neppers, zo leeft dat binnen de ploeg? Ja, zo is dat en zo weet iedereen het. Ja? Zo weet heel de wereld het. Daar, daar kan je geen waardering ook voor eigenlijk opbrengen? Nee, eigenlijk niet, de, de, de, de, de, de drie echte Russen die erin zitten, dat zijn goede jongens. en Die anderen, daar spreek ik eigenlijk nooit mee. Ja. Maar, uh, Aan en Krikorev? Uh, ja, daar spreek ik bijna niet mee. Ja. Maar ja, het is niet, gewoon niet je manier. Je trekt de nee, zak geld dat en... Dat, en uh... Ja, natuurlijk niet. Ja. Want uh, ik begrijp, ze trekken ook wel eens aan de Nederlanders, toch? Of hebben dat gedaan? Ja, hebben ze wel geprobeerd, maar uh, zonder succes. Ja. Want hoe gaat het dan? Dan komen ze naar je toe? Nou ja, wat is een beetje grap, maar iedereen weet dat ze bloedserieus zijn. Ja? Kijk dat van dat verhaal van aan. Dat, dat, dat, dat, dat ging al vier jaar in de rond. Op het moment dat hij geblesseerd raakte, al, uh, werd er al gepraat van dat de Russen hem uh, wilden halen. En uh, dat is ze dan gelukt. Dat hebben we er vier jaar over gedaan. En zo kwamen ze ook bij jou en je hebt gelijk de deur dicht gegooid. Ja, inderdaad. Ja. Is dat een extra drive trouwens voor jullie om die Russen te verslaan? Juist ook daarom? Tuurlijk. Het motiveert de oranje toppers, maar de handvraag is natuurlijk, is succes te koop? Nou, ik, ik geloof er absoluut niet in. Ik denk, je moet succes bouwen. En succes kan je niet kopen. Kost tijd? Kost tijd, absoluut. Kijk, zes jaar geleden in Nederland waren we ook eh, eh, ja, beginnende. En we zijn zes jaar verder. En bondskort Jeroen Otter, hoe ziet hij dat? Ja hoor, succes kan zeker gekocht worden. Hoe meer geld je beschikbaar hebt, hoe meer faciliteiten je kan bieden. Hoe beter je staf uitgerust kan worden, hoe beter de resultaten. Het is heel simpel. Precies, want als je het budgetair zou bekijken als een Nederland-Rusland... dan is het dus niet per se een wedstrijd die Nederland zal winnen. <laughs> nee, dan win je hem zeker niet. Nou ja, je ziet, we, we, we verliezen hem ook in de relay. Maar, maar eh, nou ja, uiteindelijk, eh, meer dan nodig budget heb je ook niet. Hè. Het, het is niet als wij een atleet meer gaan betalen... Dat hij dan ook beter presteert. Het is niet zoals in de lange baan als je op een gegeven moment van elke schaatser een miljonair maakt. Dat hij dan ook beter gaat presteren. Hij moet gewoon kunnen doen wat hij moet doen. En dat is trainen. Dat is zich 100% kunnen richten op zijn sport. En dat kunnen onze jongens op dit moment. Die hebben allemaal een A-status. Dus we kunnen wat dat betreft met gerust hart uh, richting, uh, richting de Spelen. Alleen, ja, we hebben soms onze, onze faciliteiten nodig en dat betekent gewoon ijstijd in de zomermaanden. En dat is gewoon duur en ja, daar zijn we nu aan het onderhandelen of dat in Heerenveen gaat plaatsvinden in Tialf. Of dat we misschien moeten uitwijken naar een andere ijsbaan om te trainen. Zo doet Jeroen Otter het met Nederland met de middelen die hij heeft. En doen de Russen het met een hele volle portemonnee op hun manier. Is dat ook de manier van Niels Kerstholt? Mijn manier, ja, de manier van de armstrong is ook niet mijn manier. Maar ja, uh, het gebeurt. Je moet gewoon zorgen dat je, de een die gaat in een hoge druk of lage drukteentje zitten. En de ander die doet, doet weer iets anders. Iedereen heeft zo zijn dingen om het maximale eruit te halen. En uh, wij hebben zo ook onze dingen die wij heel goed doen. En waardoor we heel sterk rijden. En ik wil daar eigenlijk vanuit gaan. Twee grootmachten op het EK. Op de relay het volkslied voor FOP Rusland... Maar in het individuele toernooi het Wilhelmus voor het echte Oranje. Het Wing Cornelissen over de nep-Russen. De Belgische wielerbond KBWB heeft voormalig ploegleider Johan Bruineel en oud-raboarts Geert Leinders opgeroepen te verschijnen op het bondsbureau. De bond wil Bruneel horen over zijn rol als speel... in het dopingnetwerk rond Lance Armstrong. En van Leinders wil de Belgische bond weten of de beschuldigingen juist zijn dat onder zijn leiding doping werd verstrekt binnen de rabo wielerploeg Afgelopen zaterdag bekende Danny Nederlse doping te hebben gebruikt. Vandaag gaf hij een uitgebreid interview aan de collega's bij RTL. En daar vertelde Nederlse dat hij heeft geprobeerd om 30 renners te benaderen om samen openheid van zaken te geven. Maar daar voelden de oud-Rabo-collega's niets voor. Just a long De mama's en de papa's van heel lang geleden in California Dreamin. Schaatser Jesper Hospus is voor de derde keer op een rij... Nederlands kampioen op de korte baan geworden. Dat is een baan over 160 meter. De titelverdediger bleef op de natuurijsbaan van Lemmer... ongeslagen in de finale met de vier beste sprinters van de avond. En over titelverdedigers gesproken... Zambia is de strijd om de Afrika-cup matig begonnen. De verrassende winnaar van vorig jaar, vorige keer... speelde de eerste groepswedstrijd in het Zuid-Afrikaanse Nelspruit... met 1-1 gelijk tegen Ethiopië... Ook Nigeria kwam tegen Burkina Faso niet verder dan 1-1. Ado Verderger en Kenneth Omero maakten zijn debuut voor Nigeria. Hij viel in de tweede helft in. En dan nog wat andere uitslagen ja, uit de Premier League in Engeland. Southampton tegen Everton. Dat bleef 0-0. Jos Hoijveld speelde de hele wedstrijd voor Southampton. En bij Everton zat Heitinga op de bank. En in Portugal won koploper Benfica bij Moira Rense met 2-0... en gaat nu alleen aan de leiding daar in Portugal. Dat was over deze uitzending, zometeen hier op Radio 1 met het oog op morgen. En dat wordt gepresenteerd door een uitgeslapen Eva Jinek. Goedenavond. Lens Armstrong is na zijn bekentenis weer geloofwaardig, dat is de stelling. Die man die ligt als hij ademhaalt, dus dat kan hij nooit meer goed preien, dat is één. Hij heeft de boel belazerd, hij heeft mijnheid gepleegd. Maar ik vind dat uh, Lens Amsterdam nu met de rest moeten laten. Als ik dit hele verhaal wil, dan groei ik ervan. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. We hebben te maken met iemand die jarenlang een pathologisch leugenaar was. En uw mening die telt. Waarom zullen we die man geloofwaardig moeten vinden? Laat hem toch gewoon gaan koken in zijn sop. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Tot en met 14 februari. China Light Rotterdam. 40 Chinese kunstenaars bouwden een magisch lichtspectakel in het park bij de Euromast. Tickets via ChinaLightRotterdam.nl. Alle wedstrijden live op je TV, online of mobiel. Bel 0909-0101 10 of ga naar erebizelife.nl voor een uniek aanbod. Dit is Radio 1.